12 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Aanslag op gasleiding Sinaï Woestijn. Rustige nacht op het Agriërplein in Cairo. En nieuwe missie Afghanistan centraal op congres GroenLinks. Het weer, er staat behoorlijk veel wind en het is zacht. De komende dagen neemt de wind geleidelijk af. En vanaf dinsdag wordt het weer wat kouder. Maar dat betekent niet dat de winter terugkeert. In Egypte, in het noorden van de Sine-woestijn... is een deel van een belangrijke gasleiding ontploft. Volgens getuigen op de Egyptische staatstelevisie was er een luide knal te horen en ontstond er een vlammenzee. midden correspondent Anki Reges: het is een aanslag, zeggen de Egyptische autoriteiten. Is al duidelijk wie de daders zijn? Nou, daar wordt uh, zeer over gespeculeerd. Uh, niemand weet het eigenlijk. In Egypte werd er gezegd dat het een terreuraanslag was... Maar hier in Israël, zonder dat ze daar dat met naam, uh, een toenaam noemen, verdenkt men de Bedouinen die in de Sinaï-woestijn wonen hiervan. Die hebben namelijk al in juli van dit jaar een aanslag geprobeerd uit te voeren. Dat was zonder succes. Maar kijk, de beduïnen die Egyptische staatsburgers zijn, die voelen zich totaal gediscrimineerd en genegeerd door de Egyptische overheid. En eerder zeiden ze dat de miljardenwinst van de gasexporten direct in de zakken verdwijnen van het regime en niet evenredig onder de bevolking worden verdeeld. Dus daar lijkt het op dat de Beduïnen in het noordelijk gedeelte van de Sinaï deze aanval hebben uitgevoerd. En hoe is de situatie nu bij de pijplijn? Nou, inmiddels is de enorme brand geblust en onder controle gebracht. Het is... Het is niet zo, zoals het uh, al eerder sommige berichten luiden, dat de hele gaspijpleiding, dat daar explosies waren... het gebeurde in een gasterminaal in het noorden van de Sinai-woestijn. En de gasmaatschappij in Cairo die heeft die gastoevoer dus tijdelijk afgesloten... waardoor de brand geblust werd. Maar ik sprak met een journalist uit de Gazastrook en die kon het vuur zien op een afstand van 70 kilometer. Dus het was een enorme vlammenzee. Hoe belangrijk is eigenlijk die pijpleiding? Nou, wel heel belangrijk voor Israël, want Israël die krijgt 40% van haar natuurlijke gas uit Egypte via deze pijpleiding. En heel toevallig was er enkele dagen geleden nog een hele discussie op de Israëlische televisie over de gevoeligheid van deze pijpleiding, zeker tijdens de onrust hier in Egypte. Van de Israëlische zijde werd er gezegd dat het waarschijnlijk over de pijpleiding naar Jordanië gaat... En, want Israëls toevoer van Port Said die loopt via El Arish, dat is dus daar waar het gasterminaal was. En gaat dan, die pijpleiding gaat onder zee langs de kust naar Israël toe. Maar de pijpleiding naar Jordanië die loopt via de woestijn. En in Jordanië die zei zojuist ook dat ze verwachten dat er een interruptie zal plaatsvinden van hun gastoevoer. Hoe dan ook, Israël die zei dat ze genoeg reserves hebben voor een jaar... Ook zonder die toevoer uit Egypte. En ook is er recent een enorm gasreservoir ontdekt voor de kust van Israël. Die nu natuurlijk nog niet operationeel is. Maar die misschien een antwoord vormt op dit soort uh, situaties zoals we die vandaag gezien hebben. Ja, dus geen problemen voor Israël. Voor Jordanië misschien wel als het gas een week uh, onderbroken wordt, de gastoevoer. Uh... Ja, de vraag is natuurlijk hoeveel uh, gasreserves Jordanië heeft. En dat lijkt me niet dat dat te veel is. Want uh, Jordanië die is dus helemaal afhankelijk van 100 procent... Van de gastoevoer van, van, vanuit Egypte. Dus die hebben een veel groter probleem. Antje Reggers, Midden-Oosten correspondent, over de aanslag op een gaspijpleiding in de Sine-woestijn. Uh, ja, dan Egypte zelf, Cairo natuurlijk. Hè. Daar is het uh, nu rustig vanochtend. Maar achter de schermen gebeurt het nodige. Zo heeft president Mubarak gepraat met een aantal van zijn ministers. Business as usual lijkt het wel. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep in Cairo. Wat denk jij van die ontmoeting? Ik kan jullie niet horen, maar ik kan wel vertellen dat er op dit moment uh, even wat rumoer was bij uh, de buitenste linie van het ja, Tagrierplein, waar de blik van de wereld al, al dagen op gericht is. Um, er was een beetje een uitgedunde, uitgedunde frontlinie van uh, demonstranten en die zagen eens toch in de barakaanhangers uh, aankomen. En uh, ja, dan wordt er op uh, hekken geslagen, op autovrakken om de mensen die wat meer op het plein staan hier naartoe te halen, maar... Het is nog niet uh, tot uh, gevechten gekomen. Volgens mij zijn uw barganen nog redelijk ver verwijderd. Maar dat zijn voorzorgsmaatregelen. En intussen ja, wordt hier doorgedemonstreerd. Maar er zijn hier ook wat uh, hoge politici uh, gealliseerd. En ik heb net ook even gesproken met een, uh, iemand uit de Muslim Brotherhood. De Mohammed Beltaji, een voormalig parlementslid. Uh, en het is wel opvallend. Die uh, zijn een beetje de boel aan het inspecteren hier. Met, met de jongens te praten die hier staan. Maar... Ik heb ook gevraagd wat er voor mogelijkheden zijn om uh, uit dit conflict te komen en of het ook voor hem acceptabel zou zijn. Want daar wordt over gesproken uh, achter het schema. Een van de scenario's is dat Mubarak wel nog een tijdje aanblijft, maar dat hij echt al zijn uh, functies neerlegt. Dat hij alleen nog maar symbolisch president is. En in deze manier zegt, dat zou voor ons bespreekbaar zijn. En dat is wel, uh, ja, dan zie je de bewegingsruimte op dit moment in uh, ja, deze toch wat... Uh, Lastige, vastgelopen situatie. Ja, het is nu veel minder druk dan gisteren, neem ik aan op het uh, Taguierplein. Um, we krijgen hier berichten dat uh, Mubarak uh, gepraat heeft met een aantal van zijn ministers. Ik zei het al, business as usual lijkt het wel. Heb jij enig idee waar hij het over heeft gehad? Ja, ik denk dat het ook vooral een, een soort symbolische daad is geweest. Uh, kijk, ik ben president en ik uh, herhaal gewoon. Uh, ja, ontmoetingen met mijn ministers. Ik zit er gewoon nog en ik ben hard aan het werk om het land weer op orde te krijgen. En dat zijn ministers die met de economie te maken hebben: minister van Handel Industrie, van Olie, van Financiën. En dat is natuurlijk ook een grote zorg, de economie, die al, al ja, de 12e dag eigenlijk van uh, alle toestanden, die er enorm onder leidt. En, en, en als de economie leidt, dan leidt dus iedereen, en ook de Mubarak-aanhangers daarin wil hij een positie in innemen. Zeggen van, nou, ik ben nog steeds aan de leiding en ik probeer alles weer te normaliseren. Want je ziet ook dat de avondklok wat uh, korter is. Je mag tot zeven uur s'avonds buiten blijven in plaats van uh, tot vijf uur s middags. Uh, Pinnen kan alweer, er uh, is sprake van dat mogelijk uh, maandag de beurs weer open kan gaan. Het is allemaal een manier voor Mubarak om te zeggen van, kijk, ik kan nog steeds het land regeren. Ja. Yeah. Um, nou ja, het is dus nu rustig. Uh, ook bij het presidentiële paleis, waar ze misschien naartoe zouden gaan... is natuurlijk niks aan de hand. Het lijkt op een adempauze voor de betogers. Later meer, denk ik, van jou, Hans-Jaap Melissen van de Wereldoorlog in Cairo. En de laatste Nederlandse militair heeft vandaag Uruzgan verlaten. En daarmee is na vijf jaar een eind gekomen... aan de militaire aanwezigheid van Nederland in deze Afghaanse provincie. Er zijn nog enkele medewerkers van ministeries achtergebleven... om de missie helemaal af te ronden... En er zijn wel nog ruim 80 Nederlands militairen actief in Kandahar. Zij maken deel uit van het team dat zorgt voor het terughalen van materieel uit Afghanistan. En een deel van die 80 militairen zal worden ingezet... bij de nieuwe politietrainingsmissie in Kunduz. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Ja, Kunduz in Utrecht is GroenLinks bijeen om te praten over die politietrainingsmissie. De Tweede Kamerfractie is voor. Veel partijleiden zijn tegen. Politiek redacteur Hans Gaat bij GroenLinks... Hoe is de stemming onder de leden? De stemming is uh, uitermate kritisch, maar uh, niet dodelijk voor de partijleiding of voor de fractie in de Tweede Kamer. Want uh, vandaag is wel duidelijk geworden dat er niet veel geloof is onder de leden... dat deze missie, deze uh, politiemissie met een hele duidelijke militaire uh, inbreng, ook met veel militairen daarbij... dat dat de goede missie is, dat alle garanties die zijn gegeven, dat dat uh, echt waardevolle garanties zijn waar je wat aan hebt... maar. De meeste mensen die houden toch wel vertrouwen in uh, de fractie en zeker in Jolande Sap. Luister maar eens naar een kleine compilatie van de moties... en de argumenten daarbij die vanochtend hier in de zaal zijn verteld. Goedemorgen partijgenoten. Binnen GroenLinks wordt over een internationaal vraagstuk... van een volk dat geconfronteerd wordt met oorlog en armoede... een stevig debat gevoerd. Maandagavond 24 januari, na de lange hoorzittingen in het parlement... Net als Johan de Sap en de fractie, het sterke gevoel... dit is niet de civiele missie die GroenLinks voor ogen staat. Is dit een Eupol-missie? Nee. Er gaan slechts 40 eupol civiele Eupol-trainers, mee met die missie. En 500 militairen. Dat kun je met de westenwilver van de wereld geen Eupol-missie noemen. Want dat is minder dan 10%. Wij moeten helder zijn vandaag en een uitspraak doen als congres dat wij als GroenLinks... Tegen die missies zijn. Is dit dan ook een poging om de positie van Jolande te Karo. ondergraven? Absoluut niet. Wij willen met Jolande verder. En wij willen straks, als, die, als we als volwassenen met elkaar gesproken hebben... verder met groene en linkse politiek. Ik dank u zeer. Dank je wel. Nou, dat laatste dat spreekt natuurlijk uh, boekdelen. Leden zijn kritisch, maar ze zijn uh, niet uit op het politieke lot van Jolande Sap. Ja, uh, dat wordt een saaie dag eigenlijk, hè? Als de uitkomst min of meer vaststaat. Ja, want uh, Jolande Sap heeft het uh, de afgelopen weken heel goed gedaan. Ze is uh, meteen uh, volop in de schijnwerpers uh, gekomen om zich te bewijzen als de nieuwe fractieleider van GroenLinks. Dat heeft ze inderdaad heel goed gedaan. Toen zij ook het podium opkwam, toen uh, kreeg ze echt een ovationeel een ovationeel applaus, zonder dat ze nog maar een woord had uh, gezegd. Maar daarin, uh, na dat applaus, kon ze wel uitleggen... waarom GroenLinks toch voor de missie naar Nakundus had gestemd. Uh, want we gaan niet tegenstemmen... omdat dit een voorstel van het kabinet Rutte is. Wij gaan niet tegenstemmen omdat dit kabinet toevallig gesteund wordt door de PVV. En wij zijn ook niet een partij die tegenstemt om tegen te stemmen, zei Sap. Ja, en dan een vraag. Waarom een deal met dit kabinet? Helpen jullie Rutte zo niet steviger in het zadel? Ja, congres, die emotie, die snappen wij donders goed. En het was ook het laatste wat wij wilden. Om, dit kabinet, om met dit kabinet die deal te moeten maken. Want het kabinet, dit kabinet is slecht voor Nederland. Dit kabinet staat met de rug naar de toekomst. Maar... Ja, er mag zo klachten. Maar wij zijn GroenLinks en wij hebben idealen. En wij willen die idealen in de praktijk brengen. Ook als de omstandigheden tegenzitten. Wij zijn geen tegenpartij. Nou, Jan Landerschap voegde hier nog aan toe dat als ze met een tegenstem de kans hadden gekregen om het kabinet Rutte weg te stemmen, dat GroenLinks dan natuurlijk wel tegen had gestemd. Nog een klein element van deze partij. Ook de enige tegenstem van de GroenLinks-fractie, uh, Ineke van Gent. Toen haar naam genoemd werd, kreeg zij ook een ovationeel applaus. Hans-Andergaard, dank je Bij een schietpartij Rotterdam-Noord zijn vannacht drie gewonden gevallen. Na melding over een schietpartij in of bij een huis kan de politie kijken. En op straat werden gewonden gevonden. Later werd er nog een aangetroffen. In een auto op de A20 en ook in Dordrecht trof de politie nog een gewonde aan. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ze zijn alle drie aangehouden. Ook twee anderen zijn aangehouden. En wat de reden was voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Schiphol heeft nog steeds last van de harde wind. En dat betekent vertragingen en geannuleerde vluchten. Reizigers krijgen het advies om de websites van luchtvaartmaatschappijen... en ook teletekst in de gaten te houden voor actuele informatie. In Noord-Holland zijn de problemen op het spoor voorbij. De treinen rijden er weer volgens de normale dienstregeling. En ook de veerdiensten naar de Wadden varen weer op schema. Voorlopige conclusie. De harde wind heeft in het land wel overlast veroorzaakt... Maar de problemen bleven beperkt tot omgevallen bomen, beschadigde auto's en lichte schade hier en daar aan huizen. En dan is de verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Dag Gerard. Wegen de harde wind was de A7 even dicht bij middenmeer vanaf de Afsluitdijk, want er gebeurde daar een ongeluk. De weg is inmiddels weer open. Wel een file op de A325 Nijmegen naar Arnhem, dus er kloppen de Ressen en Gelredoom 5 kilometer door werkzaamheden. Dan nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Een aanslag op een gasleiding in uh, de sine -bostijn. In Utrecht is GroenLinks bijeen om te praten over de politietrainingsmissie naar Afghanistan. Dat ziet er goed uit voor je landersap. En de laatste Nederlandse militair is vandaag vertrokken uit Oerozgan. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Goedemiddag. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. In Amsterdam dreigt een nieuwe vorm van schoolstrijd uit te breken. Het Islamitisch College, een school voor voortgezet onderwijs... in Slotervaart in Amsterdam-West, moet zijn deuren sluiten... Deze week kwam naar buiten dat 97 ouders... die hun kind volgend jaar niet meer naar die islamitische school kunnen sturen... hun kind thuis onderwijs willen geven. Een angstdroom voor veel politici, want zo wordt de leerplicht ontdoken. Of hebben strenge islamitische ouders er recht op hun kind thuis te houden... Het is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt... en ik ga er straks over praten met twee politici... Jack Biscoop van het CDA en Metan Tjellik van de Partij van de Arbeid. Maar eerst een reconstructie van de opkomst en ondergang... van het Islamitisch College Amsterdam. Luister naar het eerste deel van een tweedelige serie... van Anja Fink en Irene Houthuis. Goedemorgen, mag ik jullie wat vragen? Zitten jullie op het islamitisch college? Ja. In welke klas? Uh, ik zit in de tweede. Ik zit in de zesde. In de zesde? Dus ja. jij doet het eindexamen? Ja. Spannend? Ja. Gaat het lukken? Ja, ik hoop hem wel. Denk het wel, denk ik wel. Dus jij kan uh, je hele opleiding op deze school afmaken, maar jij niet? Nee. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het wel aardig. Ja. Dus naar welke school ga jij? Nou, geen idee. Of ik ga thuis onderwijs volgen? Thuisonderwijs? Hoe, ja. hoe ga je dat doen? Uh, nou, is gewoon uh, thuis les volgen. Ik kan ja, met bijvoorbeeld dat als hij mij bij helpen. Maar, je wijst naar nou je vriendin die eindexamen dus. doet, je zus. Ja. <laughs> ja. En, uh, maar je kan ook gewoon een leraar inhuren. Lijkt mij dat eenzaam. Heb je geen zin om met andere kinderen nou, naar de school te gaan? Natuurlijk uit. met uh, andere ouders organiseren we zo'n klein groepje. Met hoeveel uh, ouders, hoeveel kinderen. Ik had gehoord van een vriendin van meisjes, ze rond de 100. Twee moslimmeisjes in Amsterdam, afgelopen woensdag. Vlak voordat ze hun school, het Islamitisch College Amsterdam, binnenlopen. En die school moet deze zomer haar deuren sluiten. Wethouder Lodewijk Ascher van Onderwijs kreeg dat een jaar geleden te horen. Ik kreeg vanochtend een telefoontje van de staatssecretaris van Onderwijs, mevrouw Van Bijsterveld die mij vertelde dat het islamitisch college te weinig leerlingen heeft... en al heel lang zeer zwak is. En dat zij op grond daarvan van plan is om de bekostiging te stoppen. En dat betekent dat de school dicht gaat. Van de kinderen horen we dat die gedwongen sluiting... ongeveer 100 ouders ertoe brengt om hun kinderen zelf onderwijs te gaan geven. Waarom willen ze dat? We willen ons niet afsluiten of zo, maar het gevoel hebben wij dus wel... dat we gewoon worden afgesloten alleen vanwege onze kleding. Dus ja, dat is het wel pijn. Dus vandaar dat ze dachten van, kom, we gaan thuisonderwijs uh, volgen. Misschien dat dat beter is. Of misschien dat de scholen dan zelf er, erachter zullen komen van, hey, uh, waarom sluiten we ze eigenlijk uit? En dat ze toch op een ander idee komen om ze toch weer uh, aan te nemen. Maar ben je wel op andere scholen wezen kijken? Uh, ja. Maar het ging meer zeg maar om de kleding. Het is vandaar. Het is, uh, zij draagt zoals, ze is niet gewoon lang. Ja, schrijf op... eens hoe ze eruit ziet. Uh, ja, lang hoofddoek. En uh, ja, lange jurk. Ja. En dat wordt meestal ex extreem gezien. Een dus beetje orthodox. En um, daarom, uh, ze, heeft, ze is naar twee scholen gegaan. En die vonden het niet zo prettig. Welke dus. scholen. school was, het, was het. Uh, Dat was Comenius. En... Uh, ja. Maar die hadden niet zozeer meer uh, om haar kleding, maar het was meer om het uh, reizen naar het buitenland. En dat wil zij dus niet. Als je een schoolreisje maakt ja. met jongens en meisjes ja. met elkaar. Ja. ja, het gaat meer om zeg maar de, dat je meerdere dagen naar het buitenland moet. Ja. En hoe vond je dat? Dat de comedian zei: uh, Je bent niet welkom. Nou, ik vond het wel een beetje nergens op slaan. Want ja, ik kan gewoon niet. Iedereen heeft zijn eigen kledingkeuze, eigen smaak. En je mag zelf bepalen wat je moet aantrekken. En hoe zeiden ze dat tegen jou? Nou ja, ze zeggen gewoon ja, geïntegreerde kleding en zo. Korte hoofddoek en kleding tot de knie. Ja, verder. Hè. En dat, dat, dat wil je niet? Nee, dat wil ik niet. Berend Meijer is rector van het Comenius Lyceum in Amsterdam. Een van de twee scholen die de meisjes net noemden. De school ligt vlakbij het Islamitisch College. Het is een christelijke school met voornamelijk islamitische kinderen. Bijna 90% zelfs. Rector Meijer zegt dat zijn school niemand weigert... maar dat ze de kinderen wel aanspreken op hun kleding. Als we leerlingen zien die naar onze inschatting... wel erg veel religieus vertoon eh, laten zien... dan spreken we de leerling daarop aan en zeggen we... wil je wat andere kleren aantrekken? Ik heb niet, we hebben niks tegen hoofddoekjes, maar zorg dat je wat andere kleren aantrekt. En meestal is dat geen enkel probleem. Nu vermoeden we dat daar wat meer spanningen bij zitten. We moeten soms ook met, uitgebreider met ouders spreken daarover... want we hebben al wat leerlingen van het Islamidisch College aangenomen. En wat bedoelt u met spanningen? Nou, spanning in de zin van dat het soms moeilijk is... met name ook voor deze leerlingen die van het Islamidisch College komen... om hen te overtuigen dat op deze school in elk geval... dit soort kleding niet gewenst is. Ik wil niet zeggen dat wij het strikt verbieden... maar we spreken leerlingen er wel op aan. U bent daarin ook bang voor een, een dominante groep in de school... Nou ja, kijk, ik heb wel over nagedacht. Hè. Het opheffen van een islamitisch college veroorzaakt vervolgens ook alweer een probleem. Want dit zijn orthodoxe moslims die hun kinderen daar naar deze school sturen. De hele school en het onderwijs is ook ingericht en gericht op de islam... en is bij wijze van spreken rond de islam gebouwd. En die ga je opheffen... Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Ja, maar waar moet mijn kind dan heen? En al die andere scholen die zijn in mijn opzicht... te veel te liberaal en te weinig islamitisch. Kan je je voorstellen dat er een school is die zegt... ik wil niet dat de meerderheid van mijn kinderen kleding hebben... tot op de grond, lange hoofddoeken? Nou, Dat vind ik eigenlijk wel een beetje raar. Want er zijn alsnog heel veel uh, meisjes die lang dragen. En dan vraag ik me toch af waar zij naartoe moeten. Farid Zari, bestuursvoorzitter van het Islamitisch College... bevestigt ons dat de plannen van de ouders... om thuisonderwijs te gaan organiseren er inderdaad zijn. Sinds woensdag weten wij via de gemeente hiervan. Wij vinden het geen slecht idee... zolang er geen alternatief is voor deze kinderen, aldus Zari. En Mohamed Boegtig, lid van de Oude raad, zegt... het kunnen er ook nog meer worden. Ik overweeg mijn kinderen ook thuisonderwijs te geven. 100 leerlingen erbij die thuisonderwijs willen. Dat is veel. Het ministerie van Onderwijs weet niet hoeveel het er zijn... maar na schatting zijn er landelijk 235 kinderen die thuisonderwijs krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van twee jaar geleden. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asje verzet zich daar krachtig tegen. Ik vind dat niet acceptabel. Ik vind dat kinderen zijn leerplichtig zijn. Dat is een wettelijke bepaling. En dat is ook een recht voor kinderen... Dus ik vind dat dat ook bedoeld is om soms onverstandige ouders tegen zichzelf te beschermen. Namelijk, er zijn kwaliteitseisen die gesteld worden aan onderwijs. De vrijheid van onderwijs betekent dat je het met je eigen identiteit en je eigen geloof kan inrichten... maar wel volgens kwaliteit. Als dan een school gesloten wordt omdat die niet goed genoeg is, door de overheid... dan is het heel raar dat die kinderen vervolgens door hun ouders zouden kunnen worden opgeleid... tenzij die de vereiste kwaliteit zouden kunnen leveren. Maar dat moet dan heel streng beoordeeld worden. Ja, dus u zegt dat kan niet, maar stel dat mensen het toch gaan doen... wat kunt u dan als gemeentelijke overheid? Nou, Wij zijn in ieder geval verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplichtwet. En dat vind ik ongelooflijk belangrijk. In Amsterdam kan dat altijd nog een tand beter... maar we zijn er heel hard mee bezig om te zorgen dat er niet zomaar kinderen spijbelen. Dat men begrijpt dat een lesweek een lesweek is. En dat betekent dat ouders die hun kinderen thuis uh, laten zitten... die kunnen dat ook niet zomaar doen. Nou zijn er wel uitzonderingen in de wet op grond van waarvan onder speciale omstandigheden thuisonderwijs soms toegestaan is. Maar die mogelijkheden zijn heel beperkt. En ik zou het nu al zeggen in de richting van die ouders, begin er niet aan. Breng je kinderen op een school, Er is altijd ruimte voor identiteit. En compromissen moet je sluiten in het leven. Maar laat in vredesnaam de opleiding van je kind er niet onder lijden. Inmiddels heeft de wethouder 97 brieven ontvangen van ouders die hun kind thuis willen houden. De wethouder wil daar niet aan meewerken en heeft dat de ouders inmiddels per brief laten weten. Aanstaande donderdag gaat hij ze dat persoonlijk ook nog een keer vertellen op een informatieavond in de aula van het Islamitisch College. En daarmee wordt er nu over de hoofden van 97 kinderen een strijd uitgevochten over het recht op islamitisch onderwijs. En die strijd kreeg tien jaar geleden een impuls met de oprichting van de Tweede Islamitische School voor Voortgezet Onderwijs. Een mijlpaal naast de 35 islamitische basisscholen die er toen waren. Maar het Islamitisch College Amsterdam gaat dicht. Net voordat het zijn tienjarig lustrum zou vieren. Hoe het allemaal begon en waar het mis begon te lopen... hoort u in dit eerste deel van de reconstructie van de opkomst... en de ondergang van het Islamitisch College Amsterdam. Nou, we staan hier woensdagochtend. Kwart over acht, de school loopt in. Af en toe loopt er dus een leerling naar binnen. Er is er één lokaal daarboven ziek verlicht. Maar voor de rest uh, is het bijna donker, het gebouw. Het is een gebouw van 1200 leerlingen. En ik geloof dat er nu nog maar 300 in zitten. Oh, wij hebben er misschien 20 zien we daar naar binnen gaan. Hè. Het is heel, de oogt heel erg verlaten. Amsterdam-West, Slotervaart. Een grote school waar vroeger een katholieke school in zat... En nu het islamitisch college Amsterdam. En dan lopen alleen maar meisjes met hoofddoek naar binnen. En lange jurken, hele lange jurken. Het is over deel meisjes. Daar staan we dan. Ja, wij mogen niet naar binnen. We hebben talloze keren gebeld, vooral met Farid Sari, de bestuursvoorzitter. Ja. En die vertelde, nee, we, we willen helemaal geen contact meer met, uh, met de pers. Uh, we zijn alleen maar bezig met het afbouwen van deze school... Daar steken we onze energie in. Jullie zijn niet welkom. We willen met niemand praten. De deur gaat potdicht. We komen er niet in. We mogen de school niet in. Maar we spreken wel met bijna alle betrokkenen. Het Islamitisch College Amsterdam is de eerste islamitische school... voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. De school start zonder dat de buitenwereld daar enige aandacht voor heeft... Op 3 mei 2000 richtte de Surinaamse moslim Mohamed Boulan en de Marokkaan Farid Zari de stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam en Omstreken op. Met als doel het scheppen van mogelijkheden tot voortgezet onderwijs op islamitische grondslag. En een jaar later is het zover. Het bestuur huurt een leegstaand schoolgebouw en benoemt rector Erik Bijkerk. Bijkerk is geen moslim. Want een moslim met bestuurservaring konden ze niet vinden. Ik stond met uh, iemand van de gemeente Amsterdam op het schoolplein. Uh, daar was een groot gebouw, uh, verwaarloosd... Uh, met allerlei uh, inventaris nog in van een school die was weggegaan... met anti in. En erin. Ja, en daar uh, kon ik uh, in een hoeklokaal beginnen... met dat lokaal te laten ontruimen, wat meubels neer te zetten... en het werk te gaan. Verlaat het gebouw, maar... Een heleboel ruimte, een heleboel perspectief. Augustus 2001 begint het eerste schooljaar met 146 leerlingen. De school telt dan vier brugklassen en twee tweede klassen. Ik ben Jana Nuiers. Mijn twee oudste kinderen hebben op ICA gezeten. En u bent lang lid van de ouderaad geweest. Uw oudste dochter was uh, een van de eerste leerlingen... op het uh, Islamitisch College Amsterdam. Waarom heeft u uh, destijds gekozen voor die school? De visie van de school sprak ons heel erg aan. Mijn kinderen zijn ook naar de islamitische basisschool geweest. en Het was een goede aanschakeling om het voortgezet onderwijs... ook in dezelfde richting te doen. Ik ben Leonne Molenaar. Ik heb van 2002 tot 2004 op het islamitisch college lesgegeven. En het tweede jaar ook gecoördineerd in de tweede fase... Ja, dus u was er bijna vanaf het begin af aan bij je. De school bestond één jaar. Ja. Waarom bent u uh, daar gaan werken? Ik ben er gaan werken omdat ik uh, gespecialiseerd was in taalproblemen. En um, dat deze school erg uh, zwaar inzet op uh, taalontwikkeling van leerlingen... omdat het allemaal allochtone leerlingen waren. Ja, en juist op die school zijn veel kinderen... die Nederlands in ieder geval niet als moedertaal hebben. Klopt, allemaal eigenlijk wel, ja. Dat het een islamitische school is... Heeft dat een uh, rol gespeeld bij uw uh, sollicitatie? Ja, zeker, want ik ben uh, erg voorstander van bijzonder onderwijs. En ik vind ook dat islamitisch onderwijs uh, een kans moet krijgen. En ik vind het ook ontzettend jammer dat uh, het zo gelopen is met de school zoals het is gelopen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat als er op een andere manier bestuurd zou worden... en de professionaliteit wat meer in de school gehaald zou zijn... dat het een hele goede school uh, had kunnen worden. Ik ben Savia El-Kintawi, ik ben 19 jaar en ik heb op het Islamitisch college Amsterdam gezeten. Ik heb op 5 havel gezeten, ik heb mijn eindexamen gehaald. En wat doe je nu? Ik zit nu op de Hogeschool van Amsterdam en doe de HBOV, dus verpleegkunde. Je hebt zes jaar op het islamitisch college gezeten, waarom ben je naar die school gegaan? Ik heb hiervoor heb ik op een openbare school gezeten. Het leek alsof ik niet geaccepteerd werd, zeg maar. En ik vond het niet echt lastig, maar... Ja, toch een beetje vervelend om elke keer uit te leggen waarom ik iets deed en waarom ik ja, bepaalde dingen dus droeg en zo. En, uh, ik dacht van, ah, als bijvoorbeeld ik, een hoofddoekje. Bijvoorbeeld ja. een hoofddoekje soms. Uh, ik dacht van nou, als er toch een islamitische college bestaat waar ik gewoon, volledig, ja, gewoon helemaal mezelf kon zijn, dan uh, is dat gewoon wat fijner. Wat deze school anders maakt dan andere is natuurlijk de religieuze grondslag. Het is een uh, islamitische school. En een van de specifieke dingen die onze school onderscheidt van anderen is uh, het gebed. Het gebed oproep wordt twee keer per middag gedaan. En dan, als het oproep wordt gedaan, gaan alle leerlingen naar de gebedsruimte. En daar zal ik jullie naartoe toenemen, zodat jullie kunnen zien waar het gebed wordt gedaan. Kom maar mee. Leerling Nesrin Ikwane leidt een cameraploeg rond van Migrantentelevisie Amsterdam. Op 10 april vorig jaar was dat. Toen net definitief bekend was dat het Islamitisch College moet sluiten. Samaykum. Nou, uh, dit is het OLC dus, het Open Leercentrum. Zoals dus jullie kunnen zien zijn er heel veel computers. Maar dat is niet echt super speciaal vergeleken met andere scholen. Ik zal je even meenemen naar de boeken. Uh, je hebt boeken die wat moeilijker zijn. En je hebt ook gewoon de basisboeken voor de leerlingen... die behoefte hebben aan het basiselement van de islam. En een voorbeeld daarvan is dit boek. Dat heb ik thuis ook. Daarin staan er gewoon algemene basisregels van de islam. Dus ja, yeah, wat houdt islam in? Wat moet je doen als moslim zijn in het leven? Wat voor regels zijn er? Wat is een no-no? Wat kan je gewoon wel doen? Ja, gewoon de basiselementen. Docent Lionne Molenaar heeft het in het begin naar haar zin op het Islamitisch College. Maar in haar tweede jaar, in 2003, verandert dat. Aanvankelijk had ik niet zozeer in de gaten wat er aan de hand was. Ik merkte alleen dat er dingen veranderden. En vrij plotseling ook. De, de sfeer veranderde, er ontstonden groepen van docenten en medewerkers. Er was een veel groter probleem van het spreken van Arabisch en Turks onderling. Dat was het eerste jaar een stuk minder. Er werd anders gereageerd op Nederlandse vrouwen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, het eerste jaar dat ik daar werkte... heb ik nooit iets gemerkt van een andere positie, omdat ik vrouw was. Ik werd heel respectvol behandeld. Ik had een uitstekend contact met iedereen... En, uh, dat gold voor alle vrouwen die uh, in school werkzaam waren. Of ze nou Nederlands waren, wel of geen hoofddoek op hadden. Of uh, nou ja, wat hun achtergrond ook was. Iedereen ging respectvol en vriendelijk met elkaar om. En dat veranderde in het tweede jaar. Ik uh, had geen hoofddoek om, was geen moslima. En een aantal docenten vond dat blijkbaar uh, reden... om aan leerlingen duidelijk te maken dat ze mijn autoriteit niet uh, hoefden... Ja, te volgen daarin, dat, dat als ik aangaf van nou, dit of dit gaan wij doen voor het eindexamen... dat dat betwist kon worden. Of als ik aangaf, um, je kunt die of die opdracht gaan doen op internet... dat er dan iemand zomaar het lokaal binnenliep en zei van nou dat hoef je helemaal niet te doen. En dat deden ze ook gewoon als ik daarnaast stond. Ook Tjanan Oejas, lid van de ouderaad, krijgt steeds meer twijfels over de kwaliteit van de school. Bij sommige leerkrachten, niet bij alle leerkrachten, maar bij sommige leerkrachten... Zat het niet lekker dat er andere geloof of onderwijs gaven? Zij gingen denk ik, in, in hun denkwijze van hoe een islamitische school in elkaar moest zitten, uh, toch een beetje ver in de zin van: ja, de leerkrachten moeten ook uh, islamitisch zijn. De grammatica is natuurlijk niet, uh, misschien niet zo echt goed altijd. Maar dat kan gebeuren. Maar we snappen toch wel wat de leraar probeert te vertellen. En dat is ook belangrijk. Maar het gaat wel goed, zeg maar. Ze praten wel goed Nederlands, maar soms maken ze kleine tafel uit. De school groeit hard die eerste jaren. Van 146 leerlingen bij de start naar 750 in het vierde jaar. En er komen ook steeds nieuwe docenten bij. Er waren naar onze mening en wat wij uh, van... Uh, zowel vanuit de kinderen als vanuit de andere leerkrachten horen... dat er onbekwame leerkrachten voor de klas zaten. Nou, Dat zat ons niet lekkers. De school deed moeite om nieuwe leerkrachten aan te trekken... maar dat wilde maar niet lukken. Dus uh, dan hoor je dat zo'n stagiaire voor de klas zit uh, zonder begeleiding. En dan, dan hoor je dat er een onbekwame uh, leerkrachten voor de klas zitten... die, die het Nederlands niet goed beheersen. Nou ja, dan, dan heb je zoiets van, ja, wat leren mijn kinderen? Het valt rector Erik Bijkerk niet mee om goede docenten te vinden. In het Amsterdamse, bij een school die net begint... Uh, en een moslim-identiteit heeft, is het niet altijd een kwestie van kunnen kiezen. Het is vaak ook een kwestie van uh, wat kan je gebruiken en wat biedt zich aan. Er zijn hele goede docenten bij geweest, maar er zijn ook minder goede bij geweest bevoegden, onbevoegden, uh, maar uh, men moest ook wel goed Nederlands kunnen spreken. En dan vraag je wel eens af hoe ze aan hun diploma zijn gekomen. Rick Stuur, hoofdinspecteur Inspectie Voortgezet Onderwijs, beaamt dit. Uh, wij hebben in onze rapporten geconstateerd dat we daar een zeer gemengd... en dus ook zorgelijk beeld uh, in uh, hebben gezien. Dus er waren onvoldoende bevoegde docenten... en er waren onvoldoende docenten van uh, goed niveau om dit op een goed niveau te kunnen brengen. De islamitische identiteit speelt permanent een rol in de school, zegt rector Bijkerk. Van mijn kant heb ik altijd benadrukt dat het onderwijskundige voor mij het belangrijkste was en dat de identiteit op de tweede plaats kwam. Vond dat voor het bestuur ook? En ik heb eigenlijk vanaf het begin heb ik toch wel, wel discussies gehad... met de secretaris van het bestuur over de identiteit... over het belangrijkste onderwijskundige, wat staat voorop. En wie is dat? Uh, dat is de heer Zari, die heeft vanaf het begin dat benadrukt dat hij eigenlijk identiteit belangrijker vond dan onderwijskundige. De school moest zo islamitisch mogelijk worden volgens hun. En als dat uh, ten koste ging van kwaliteit of diversiteit of wat dan ook... dan moest dat blijkbaar maar. Oud-docent Lyonne Molenaar. Ze wordt in haar tweede jaar coördinator tweede fase... en stuit steeds vaker op problemen. Een groep docenten die sterk islamitisch is... komt steeds meer tegenover haar te staan. Ze namen eigenlijk een beetje een houding aan vaak van... we zullen jou eens uitleggen... Waarom dat niet kan, hier op school, dat was het altijd. Hier op school is dat anders dan op andere scholen. Ook docent Priska van Koeveringen heeft die ervaring. Ze is van 2003 tot 2007 op het Islamitisch College... docent Zorg en Welzijn op het VMBO. En ze geeft geschiedenis in 5 HAVO en 6 VWO. Van Koeveringen wilde er graag werken omdat ze geïnteresseerd is in de islam... En omdat ze vindt dat goed onderwijs een bijdrage kan leveren aan de integratie. Maar al snel begint ze zich te storen aan een aantal collega's. Dat waren een aantal docenten die volgens mijn mening het belangrijker vonden... om de, Koran, de boodschap van de Koran te verspreiden en vooral hun interpretatie daarvan... of de door hun gevolgde interpretatie daarvan... en helemaal niet bezig waren met de echt kwaliteit van onderwijs... of het zorgen voor die leerlingen... Want dat was wat mij heel erg aan het hart ging. De leerlingen waren zulke, ik heb daar zulke leuke ervaringen gehad met leerlingen. Uh, alleen er waren, was een, een, een groep docenten binnen de school en die vond ik zeer fanatiek in hun geloof. En waar bleek dat uit van hen? Nou, een voorbeeld is dat ik dat ik van leerlingen hoorde dat bijvoorbeeld een economiedocent dat hij uh, Koranlessen gaf tijdens de economieuren. En dan zei ik van goh, maar had je dan geen economieles? Ja, maar hij heeft het over de Koran tijdens de economie. Dat, dat soort uh, dingen deed hij dan. Ik uh, hoorde van uh, uh, leerlingen die totaal... dus meisjes die echt in de, in de problemen waren gekomen... omdat meneer met ouders had gesproken na de moskeebijeenkomst... Uh, over een gerucht dat zij gezoend had met, met een jongen. En dat moesten de ouders weten, bleek niks van waar te zijn. de ouders echt helemaal over de rode meisje, reputatieschade, ga zo maar door. Ja, die man die graf een geschiedenis. Een docent geschiedenis en coördinator van uh, VMBO uh, in het begin. Molenaar houdt het bijna niet meer vol op het Islamitische College. Nou, de, de situatie was langdurig onveilig... En met onveilig bedoel ik uh, niet alleen dat ik bedreigd ben... dat de andere docenten bedreigd zijn. Dat er geïntimideerd werd, dat je functioneren onderuit gehaald werd. Um, dat de sfeer een beetje paranoia begon te worden. Dat de docenten uit mijn team continu binnenliepen... omdat ze niet wisten wat ze met, die situaties, met bepaalde situaties aan moesten... Um, Soms ging mijn deurtje, uh, deurtje van mijn kamer open en dan stonden daar uh, twee mannen schreeuwend en tierend. Want dan was er iets met nichtje, neefje, broertje, zusje gebeurd. Uh, ouders bedoelt u? Ouders, ooms, uh, neven, uh, nou, allerlei familieleden. En dat, dat ervaarde ik toch ook als uh, behoorlijk onprettig. Want ik kon niet uit die ruimte wegkomen en uh, het was soms erg overdonderend. We zijn een keer op school gekomen, op maandagochtend zaten de kogelgaten in ramen van een lokaal. En er was een lokaal naast mijn kamertje. Nou, en tel maar op. Uh, op een gegeven moment uh, was het gewoon over. Daar komt het op neer. En binnen die onveilige situatie paste ook nog dat er mensen in mijn kantoortje zaten die daar niet hoorden... Uh, maar de beschikking hadden over een sleutel uh, dat mensen in de computer keken. En in de gaten probeerden te houden welke contacten ik had met, uh, met andere mensen binnen en buiten de school. De onveilige situatie wordt nog erger. Begin 2004 komt de politie op school om een leerling van haar te arresteren. Uh, die had uh, mij bedreigd. En die had ook een collega van mij bedreigd, tot twee keer toe. Op wat voor manier? Uh, het was een doodsbedreiging. En, um... en hoe luidde die? Uh, je bent dood. Uh, je staat bovenaan mijn lijstje. En je weet niet met wie je te maken hebt. Dat zei hij. Lianne Molenaar vindt de problemen dermate ernstig. dat ze samen met drie collega's een brief schrijft aan de onderwijsinspectie. En daarin staat. De allochtone docenten zijn de meer traditionele docenten. die zich op andere scholen niet thuis voelen of geen kans krijgen. Veel docenten zijn pedagogisch zeer zwak en hanteren principes uit het moederland. Hetgeen door de vernederlandste leerlingen uiteindelijk niet wordt gepikt... waardoor conflicten en frustraties ontstaan. In de klas wordt relatief veel geschreeuwd. Het moslim zijn is een legitimatie geworden voor gedrag... dat hiërarchische en democratische principes ondermijnt. Islamitische uitgangspunten overroelen alle anderen. Molenaar gaat met haar collega's ook bij de inspectie op bezoek. Klopt, ja. Waarom? Omdat ik vond dat daar op school iets moest gebeuren. En ja, goed, wie wordt daar de dupe van? De kinderen die daar les hebben. En dat is uiteindelijk waarom je docent bent. <laughs> dus uh, ja, en met mij nog een paar mensen. We zijn als groepje heen gegaan en we hebben geprobeerd... om, om gewoon de urgentie van die situatie te benadrukken... En ik had, ik had het gevoel dat dat werd opgepikt, ja. Tjanan Uyas is in die tijd voorzitter van de vrouwenafdeling van Miligorus, de Turkse moslimorganisatie. En daarmee een sleutelfiguur voor de Turkse ouders. Vlak voordat het Islamitisch College is opgericht, werft ze via moskeeën en via haar netwerk kinderen voor de school. Maar in 2005 besluit ze haar twee kinderen van het Islamitisch College af te halen. Oejas zag dus eerder dan andere betrokkenen... dat het niet goed ging op het islamitisch college. Ja, uh, dat wel. Dat had waarschijnlijk te maken omdat ik er toch een beetje erin zit. Uh, zeg maar, dat actieve ouders. Ja, actieve ouders, betrokkenen ouders. Nou, als je heel erg betrokken bent, zie je ook heel veel dingen natuurlijk. Ik was waarschijnlijk een van de eerste ouders die hun uh, kinderen daar weghaalt. Want daarna kwamen er... Inspectierapporten waar het bleek dat het een zeer zwakke school was. Uh, de politiek ging zich er een beetje mee bemoeien. Heeft u enig idee waarin er dan toch vijf jaar... iedereen een beetje naar die school heeft staan kijken... maar er werd niet ingegrepen, er veranderde weinig? He kunt u dat verklaren? Ik ben niet echt onderwijskundig. Dus ik weet niet hoe je met zoiets omgaat. Maar ik vind... Als inspectie zichzelf met een school bemoeit, dat ze het wat beter in de gaten moeten houden. In de zin van, ja, misschien druk uh, uit te voelen. En niet één keer per jaar langskomen, maar meerdere keren in een uh, jaar kijken van, hoe gaat het met de school? In die zin vind ik dat er wat meer toezicht moet komen. De enthousiaste ouder Oejas is zo teleurgesteld dat ze haar kinderen van school haalt. Veel Nederlandse docenten zijn inmiddels vertrokken. Docenten stappen naar de inspectie. Op school heerst een cultuur van intimidatie... en gerichtheid op de islam in plaats van op lesgeven. En wat doet de onderwijsinspectie? Pas in 2006 velt de inspectie het oordeel zeer zwak. Waarom duurt dat zo lang? Dat vragen we aan hoofdinspecteur Rikstuur. Een van de redenen waarom we uitspraak zeer zwak pas in 2006 hebben gedaan, is omdat je één de school de kans wil geven om zich te ontwikkelen. Het is een nieuwe school, eh, pas in 2001 gestart. En twee, wat je toch echt nodig hebt om je finale oordeel op te baseren, is de resultaten van de examens. En ja, daarvoor moet de school natuurlijk eerst aan die examens toekomen. En als je in 2001 begint, dan beginnen die eerste examenresultaten van 2004, 2005 binnen te komen. En voor het HAVO-VWO zelfs nog wat later. Ja, dus eigenlijk heeft een school een vrijbrief de eerste jaren. Uh, nou, als u ons rapporten leest, kunt u het woord vrijbrief niet gebruiken. Nee, maar ik heb uw rapporten heel goed gelezen. En daar wordt er altijd in hele keurige, uh, voorzichtige woorden uh, kritiek geuit. Uh -huh. Waarvan ik denk, ja, wat, wat, wat kan een school daarmee? Nou, ook als u uh, ziet wat voor uh, prestatieafspraken met de school zijn gemaakt... Uh, dan is het wel duidelijk dat de school zich heel indringend bewust is geweest van het feit dat ze het veel en veel beter moest gaan doen. Mijn naam is Moette Vos, en ik heb een jaar of vier, vier en een half, lesgegeven op het uh, ICA. Er is nog een andere overheidsdienst die zich interesseert voor de ontwikkelingen op het islamitische college. Bent u wel eens benaderd door de IVD, de geheime dienst? Helemaal in het begin, ik denk uh, toen ik daar een half jaar zat, op zo'n vrij kort. Daarna heb ik een keer een telefoontje gekregen van iemand die mij vroeg... of ik misschien voor hun waardevolle informatie had. Het is een heel kort telefoongesprek geweest, want daar, daar had ik dus geen zin in. Aan de andere kant, zeker toen ik daar een paar jaar les gaf... begreep ik het wel heel goed. Ik bedoel, je kunt niet verwachten van de overheid dat ze dit soort zaken... dus zeg maar zich ontwikkelend radicalisme... dat zullen ze ook in de gaten moeten houden... He, en, en soms zit je goed, soms zit je niet goed. Ik bedoel, dat kan ik me allemaal voorstellen. Alleen ik hou niet van zo'n dubbele rol. Omdat je tegenover de kinderen wil je gewoon je, je hart openen. En lesgeven vanuit een soort eerlijkheid. En ik had me daar niet, niet prettig bij gevonden. Weet u of er andere docenten zijn benaderd door de AVD? Volgens mij wel. Een tweede leerkracht die anoniem wil blijven, wordt in diezelfde periode ook benaderd door de inlichtingendienst. Ik stemde toe om mee te werken omdat ik mij oprecht zorgen maakte... om de toenemende greep van de salafistische moslims op de school... en de toenemende sfeer van achterdocht en verdachtmakingen. Ik heb daar eerst goed over moeten nadenken, maar zag het uiteindelijk als mijn plicht. We troffen elkaar in wegrestaurants... waar ik ongeveer tien keer een gesprek had met twee AIVD-medewerkers. Ik vermoed dat er meerdere leerkrachten, ook Marokkaanse en Turkse leerkrachten... aan de AIVD-informatie doorspeelden... Ik weet in ieder geval van twee leerkrachten die ook door de AIVD zijn benaderd. We bellen met de AIVD. En die bevestigt dat er onderzoek naar het Islamitisch College is gedaan. In de jaarlijkse lijst van goede en slechte scholen van het dagblad Trouw van 2 december 2006... staat het Islamitisch College als slechtste middelbare school van Nederland genoteerd. De onrust over het Islamitisch College bereikt nu ook de Tweede Kamer. Het NOS journaal van 5 december 2006 doet verslag. Een subsidiestop dreigt voor Amsterdamse Islamitische School. Minister Van der Hoeven van Onderwijs staat op het punt om in te grijpen bij het Islamitisch College Amsterdam. Uit onderzoek van het dagblad Trouw blijkt dat die middelbare school op vrijwel alle fronten tekort schiet. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen. Tijdens het vraaguur in de Tweede Kamer bleek dat de Kamer er weinig vertrouwen in heeft dat de situatie op de school snel beter wordt. Ik wil dus van de minister weten van de situatie is ernstig, was het twee jaar geleden ook al, gaat u nu eindelijk ingrijpen. Die situatie is ernstig en die geeft ook aanleiding tot zorgen, die geeft ook aanleiding tot ingrijpen. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat het islamitisch college dicht moet als er geen verbeteringen komen. Als ik kijk naar de hele potpourri aan wantoestanden die inmiddels aan ons voorbij is getrokken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 Tja, en toch zou het nog vijf jaar duren... voordat het Islamitisch College Amsterdam zijn deur moest sluiten. Dat gaat deze zomer gebeuren. Wat er die laatste vijf jaar allemaal gebeurde... hoort u volgende week in deel 2 van deze serie van Anja Vink, Irene Houthuis en technicus Alfred Koster. Wilt u de reportage nog eens terughoren of een abonnement op de nieuwsbrief van de Argos nemen? Nou, dat kan. Ga naar www.vpro.nl... Slash Argos. Radio 1. Argos. Ja en even terug naar het nieuws uit deze uitzending. 97 ouders willen hun kind volgend jaar dus thuis houden en hun zelf onderwijs gaan geven. Wethouder Asscher van Amsterdam is daar fel tegen, dat hoorde u net. Maar gaat hij dat ook winnen? Ik ga dat vragen aan de onderwijswoordvoerders van het CDA en de PvdA in de Tweede Kamer. Jack Biscoop en Metin Chellek. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bijna honderd ouders, meneer Tjellek, willen hun kinderen dus thuisonderwijs gaan geven. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat uh, in het beginsel natuurlijk geen goede zaak. Kinderen, leerplichtige kinderen, horen op school uh, les te krijgen en die horen gewoon uh, op scholen opgevangen te worden. Maar, meneer Biskop, uh, ja, die, die ouders zeggen... we zijn boos op alle scholen in de omgeving. De naam het Comenius viel en het Berlage. Want ja, daar kun je de islamitische regels niet naleven, schijnt het. En niet de kleding dragen die je wilt. En je moet mee op schoolreis naar het buitenland. Uh, de, de, moeten die scholen hun houding dan veranderen... om die kinderen toch maar toegelaten te krijgen, vindt u? Nou, ik denk dat. Het recht hebben om uh, zich op te stellen zoals ze dat doen. Uh, tegelijkertijd, ik ben het met uh, collega Chelly uh, eens. Uh, dat uh, ja, de kinderen horen natuurlijk op school te zitten. maar juist ook voor dit soort bijzondere omstandigheden. Ja, hebben we een ontsnapping in de wet gemaakt. Want hoe luidt die ontsnapping in de wet? Ja, in de wet staat in dat uh, uh, als er bezwaren zijn tegen, uh, dan, uh, tegen de levensbeschouwelijke richting van elke school binnen redelijke afstand... dat ouders een verzoek kunnen doen om, uh, of een verklaring uh, kunnen afgeven bij de gemeente om dan een beroep te doen op het thuisonderwijs. Ja, meneer Tjelik, dan gaan die ouders dat winnen, denk ik, want ze hebben enorm veel bezwaren tegen al die scholen binnen redelijke afstand. Kijk, ik zit er uh, iets anders in. Ik, uh, er zijn altijd uitzonderingsregels in de wet. Uh, en en ik, deze vind ik wel heel erg uh, breed. Dus ik wil sowieso de komende tijd eens mij verder verdiepen in deze, uh, deze uitzonderingsregels. Ik vind ze te ver gaan. Uh, want zoals ik al zei, primair vind ik dat uh, kinderen op school horen te zitten als ze die plichtig zijn. Kijk, waar het natuurlijk om gaat is uh, wat is redelijke afstand. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat in Amsterdam en omgeving geen andere islamitische midden waar onderwijs is. Waar de kinderen ook terecht kunnen als ze op levensbeschouwelijke gronden echt per se op islamitisch onderwijs willen zitten. We hebben leerlingvervoer in Nederland en leerlingvervoer kan die kinderen dan gewoon ook vervoeren naar de school. Maar los daarvan vind ik dat de minister hier natuurlijk ook een rol in zou moeten spelen om de kinderen gewoon ook ergens op een school ingeschreven te krijgen. Ja. Maar, ja, maar meneer Biscoop, ja, u bent van het CDA. Uh, ik heb zo'n vaag vermoeden dat het artikel in de Leerplichtwet over die religieuze bezwaren er misschien ooit wel is in is gekomen op, op aandringen van het CDA of een van de voorgangers van het CDA. Uh, de, u, u staat meer dan de PvdA aan de kant van begrip van die ouders? Kijk, begrip voor de ouders. Ik heb, ik heb gememoreerd wat er nu in de wet staat. Ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat dat uh, ruim 40 jaar geleden zo in de wet is gezet. En dat we in de tussentijd ook een minister van Onderwijs hebben gehad, Maria van der Hoeven. Die al bezig was met een wetsvoorstel om in geval van thuisonderwijs... in ieder geval ook de kwaliteit van het onderwijs uh, te kunnen garanderen. Nou, dat uh, was vijf jaar geleden. Dat is een beetje blijven liggen, dat Precies. wetsvoorstel. Precies, wetsvoorstel is blijven liggen. En ik denk dat uh, deze kwestie, en ik denk dat uh, meneer Tjelik uh, dat uh, snel met mij eens zal zijn... Dat deze kwestie een uh, prachtige gelegenheid is om eens even opnieuw te kijken naar uh, dat wetsvoorstel waar mevrouw Van der Hoeven toen mee bezig was. Nou, ab ab Net, zeg ik. Absoluut, want ik, uh, deze casus is voor mij niet vanmiddag afgelopen. Dit is een casus die ik flink zal aangrijpen om inderdaad eens uh, een en ander uit te zoeken. En indien nodig uh, om uh, een wijziging, uh, een voorstel in te dienen om, om een wijziging voor te stellen. Want. Uh, ik denk dat we daar wel uitkomen samen. Want nogmaals, ten principale ben ik van mening dat, uh, dat kinderen onderwijs worden krijgen op school... waar de kwaliteit van het onderwijs is geborgd. Uh, kijk, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld schippers, hè, kinderen van Schippers uh, een, een enige vorm van uh, thuisonderwijs zouden moeten krijgen. Uh, daarvoor zou dus een uitzondering moeten gelden. Maar uh, levensbeschouwelijke gronden, ja, uh, eigenlijk zijn ze dan welkom op een openbare school... die is voor iedereen toegankelijk... Dus ik uh, kijk er iets anders naar, naar de uitzonderingsregel dan, dan misschien anderen. Ja, maar meneer Tzedek, dan zeggen die ouders dus weer van... ja, maar op zo'n openbare school of op een christelijke school... Uh, daar, daar, daar wordt je dochter verplicht om een korte rok te dragen... althans stopt stopte op haar knie, terwijl, terwijl, terwijl wij willen dat, dat die uh, rok tot op haar voeten valt. En uh, ja, schoolreisjes naar het buitenland waar ook jongens bij zijn, dat willen we niet. Dat probleem hou je dan toch? Nou ja, kijk, dat, dat weet ik niet. Volgens mij zijn er partijen ook om met elkaar over te praten. Maar tot, tot op de knieën lijkt me sterk. Uh, ze kunnen ook gewoon een beroep dragen. Nee, waar het, ik wil ook niet in die discussie uh, belanden, maar waar het mij om gaat is uh, dat, uh, dat omgang, omgang met andere kinderen, uh, andere personen, uh, ook uh, de kwaliteit van de kinderen uh, omhoog krijgt. We leven in een pluriforme samenleving en dat betekent ook dat we dus belangrijk vinden dat islamitische kinderen ook... Contact komen met andere leerlingen, zodat ze ook elkaar beter kunnen begrijpen. Ik ga het even moeilijker maken voor u uh, beide heren. Meneer Biscoop, uh, als je de wet gaat veranderen, uh, ook op de kwaliteit gaat letten, dan gaat het ook consequenties hebben voor uh, bijvoorbeeld oud gereformeerde ouders die hun kinderen nu al thuis mogen houden vanwege religieuze bezwaren. Moet, moet die vrijheid voor die oud dan ook maar weg? Nee, Maar ik heb het niet gehad over de inperking van vrijheid voor ouders. Daar blijf ik pal voor staan, maar we hebben tegelijkertijd de plicht om te zorgen... dat als kinderen les krijgen... dat dat kwalitatief goed onderwijs is. Nou, en dat moet kunnen borgen. En wat er in 1969 is gebeurd... is dat het thuisonderwijs... uit de wet op de leerplicht is gehaald. En wat mevrouw Van de Hoeve had willen doen... en wat ik nu graag uh, zou willen gaan doen... is om uh, dat thuisonderwijs... weer in de wet te brengen. Want op het moment dat je dat doet... dan kun je namelijk ook het toezicht... op de kwaliteit van het onderwijs borgen. Meneer van. Voor u ook al moeilijk, want u zei daar moet toch uit te komen zijn met een busje naar een andere school of zo. Maar ik heb het wetsartikel hier voor me, zoals dat sinds 1969 luidt. En daar staat dat uh, een redelijke afstand, dat dat 25 kilometer is. Nou, ik moet u teleurstellen, het dichtstbijzijnde islamitische college is in Rotterdam. En dat is meer dan 25 kilometer van Amsterdam. Dat is dus niet de oplossing. Nou, uh, oplossingen zijn er heel tot niet uit. Uh, misschien moet ik ook even reageren op uw vraag: uh, wat u net stelde aan, aan uh, mijn collega Jacob. Um, kijk, ik, ik zit er iets anders in dan, uh, dan mijn uh, waarde collega van CDA. Ja. Uh, ik, ik snap zijn standpunt, maar als het aan mij ligt, zijn die uitzonderingen uh, echt alleen op basis van feitelijke omstandigheden, zoals ik, wat ik net al zei, een, uh, een kind van een schipper of, of een gehandicapt kind dat nergens terecht kan, uh, dat zijn voor mij de uitzonderingen om thuisonderwijs uh, te bieden. En die, die oudgereformeerden oud moeten van u ook naar school? Met, met behoud van de kwaliteit van het onderwijs, daar moet inderdaad controle. Over zijn, tot dusver zijn we het met elkaar eens. Maar als het aan mij ligt, is. Uh, nou ja, gereformeerd zijn. of. of, of reformatorisch. Uh, achtergrond hebben, islamitisch. Uh, dat is voor mij eerlijk gezegd. Uh, niet uh, direct een, een reden om dan van thuisonderwijs te krijgen. Goed, ik denk dat jullie er wel uitkomen. om uh, de wet weer eens te gaan bekijken. of die toch niet wat strikter moet worden. op dat punt van er bestaat gewoon leerplicht in Nederland. Maar ja, ondertussen zitten we nog met wethouder Asscher van Amsterdam. die. Ja, wil dit dus graag tegenhouden dat 97 islamitische ouders hun kinderen thuis gaan houden. Maar ja, de vraag is of hij dat binnen de bestaande wet wel kan. W wat moet Asscher gaan doen, vindt u meneer Biskop? Nou meneer Asscher, die moet in ieder geval in gesprek gaan met, uh, met die ouders en met de scholen in de omgeving om te kijken of er een oplossing uh, voorhanden is. Uh, ik heb ondertussen mondelingen vragen aangemeld om met de minister uh, komende dinsdag bij het Vragenuur uh, over deze kwestie te spreken. Ook om te kijken van uh, welke mogelijkheden er zijn binnen de kaders die de wet nu schept. En wat gaat u vragen aan de minister? Nou ik ga de minister dus vragen hoe, hoe het zit met dat, uh, met dat uh, kwaliteitsartikel wat uh, ja, in ongereden is geraakt, wat nog ergens op de plank ligt of dat weer van de plank af kan, en een beetje snel alsjeblieft... Uh, omdat kinderen in Nederland, of ze nou thuis les krijgen of op school... in ieder geval kwalitatief goed les moeten krijgen. Heeft u ook nog vragen in petto voor de minister, meneer Tjellik? Zeker. Ik heb, ik heb inmiddels Kamervragen voorbereid die ik straks ga indienen... Uh, kijk, en wat ik, uh, de houding van de wethouder bevalt me wel, uh, inhoudelijk zit hij goed. Wat ik vooral uh, wil is dat de minister zich verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid gaat dragen op dit punt. Want uh, zij is verantwoordelijk, primair verantwoordelijk, vind ik. Uh, uiteindelijk uh, zal de minister moeten kijken hoe de kinderen... Uh, en waar die kinderen terecht moeten komen uiteindelijk, en, en niet de wethouder. Uh, wethouder. De inzet van de wethouder is uh, prima. Maar het is primair de verantwoordelijkheid van de minister. Dus als wethouder, als je er niet doorkomt, meneer Shelley, dan moet minister van, uh, van bijstafveld erop af. Uh, sterker nog, de uh, minister moet uh, vandaag al uh, zich hiermee gaan bemoeien. Ik dank u uh, voor uh, de discussie bij de Jack Biskop, onderwijswoordvoerder van het CDA en Metin Tjellik, onderwijswoordvoerder van de PvdA. Donderdag gaat wethouder Asscher een bezoek afleggen aan het Islamitisch College... om met de ouders te praten over de ontstaande situatie. Nou, Onze verslaggevers Anja Fink en Irene Houthuis die zullen er zijn... tenminste als ze dit keer de school binnen mogen. En sowieso hoort u volgende week deel 2 van hun serie... over opkomst en ondergang van het Islamitisch College... Amsterdam. Dit was Argos. We zijn er volgende week weer dus met het tweede deel van hun serie. Straks de tros in bedrijf met onder andere het onderwerp leegstaande kantoorpanden in Nederland. En ik wens u een goed weekend. De uh, profeet zijn met u.